In Griekenland zijn de parlementsverkiezingen uitgelopen op een nederlaag voor de regeringspartijen Nieuwe Democratie en PASOK. De conservatieve en socialistische partijen zijn door de kiezers afgestraft voor de zware bezuinigingen... die de afgelopen tijd onder druk van Europa en het IMF zijn doorgevoerd. Nieuwe Democratie wordt nu waarschijnlijk de grootste partij, gevolgd door de radicaal-linkse partij Syriza. Het ziet er naar uit dat het extreemrechtse Gouden Dageraad de kiestrempel haalt en in het parlement komt...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 Eerkang is de financieel specialist van de SP-fractie. Hij weet nog niet wat hij na de Kamerverkiezingen in september gaat doen. Het weer, opklaringen en de minima liggen vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen wolken, maar ook zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 13 tot 16 graden. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Reerwijk en Nieuwebrug... twee kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. De aarde geeft ons alles. En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk. Zo gebruik ik al jaren groene stroom... en zet ik de tv uit in plaats van op stand-by. En wat doe jij? Kies je eigen manier op wnf.nl slash 50 manieren...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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond straks. Een portret van ontwerpster en kunstenares Christine Meijersma. Maar nu gaan we eerst tien jaar... En drie uur terug in de tijd, toen hier een paar honderd meter vandaan... Pim Fortuyn werd doodgeschoten. En iedereen kan zich die dag nog heel goed herinneren. Iedereen weet nog precies waar die was. Ik versloeg in die tijd de verkiezingscampagne voor trouw. En de hele dag zat ik midden in die campagne, maar die dag net even niet. Ik had om vijf uur mijn computer uitgezet. We waren bij een vriendin gaan eten. En we hadden geen radio en geen televisie aan. En pas om tien uur belde Radio Rijnmond mij voor een reactie. En zij van Radio Rijnmond moesten mij vertellen... Fortuyn is vermoord. En ik kon het niet geloven. Ik was verbijsterd en ook bang. Zet er gelijk de televisie aan en het leek wel of er een soort... soort, soort, soort revolutie had plaatsgevonden. Parkeergarage in Den Haag in de fik. We gaan tien jaar... Na die 6 mei 2002 luisteren naar Joris van de Kerkhof. Ook za hij zat midden in die campagne. Hij was, en hij is, u hoorde hem net nog uit Griekenland... hij is Radio 1-journaalverslaggever. En hij maakte tuin al heel lang mee. Zijn hele komeetachtige opkomst versloeg hij voor de radio. Van zijn maiden speech bij Leefbaar Nederland... met dat beroemde at your service erin... tot die breuk met Leefbaar Nederland, de... Gemeenteraadsverkiezingen van maart, toen leefbaar Rotterdam een enorm succes boekte, ook onder leiding van Fortuin. Het debat daarna op televisie met de volkomen uit het veld geslagen Melkert en Dijkstal. De tv-optredens van Fortuin, het taartincident. Tot uiteindelijk die 6 mei 2002, een paar minuten na zessen. Ik hoef niet op de plek zelf te zijn waar het gebeurde op 6 mei even na zessen om te kunnen omschrijven wat ik heb gezien. Het beeld zit vast in mijn geheugen. Dat komt ook door een foto van Fortuin op de redactie. Vlak na het taartincident. Na de nulzetels. Wat oh, doet u, mevrouw? Ik ben tegen racisme. Ze gooit een taart in zijn uh, gezicht en op zijn pak. Smaak oh, naar de nulzetels? Oh, dat is een tweede taart. Geen racisme, geen stem. derde taart. Het ligt hier op de grond. Dan mag ik even mijn schoonmaken? Dat mag u doen? Wat vindt u ervan? Ik ga nu weg. Eh... Op die foto zit een biologische taartklodder op het hoofd van Fortuin. De klodder zit precies op een plek waar een kogel doorheen moet zijn gekomen. Het is aan de achterkant van het gebouw van 3FM. Hij zat dus in die uitzending bij Ruud de Wild. Hij is naar buiten komen lopen. Er is een man uh, op hem af komen lopen. Die heeft uh, drie, vier keer op hem geschoten... En, en nu ligt hij hier op een meter of vijftig van mij vandaan... met uh, zijn medewerker, de, de baas van de Speakers Academy, Albert de Boy, uh, bij hem. En uh, hij ligt met zijn, uh, zijn benen onder zijn, uh, onder zijn rug. Het bloed, de adem van fortuin. En hij lag er toen inderdaad nog anders bij dan op die beroemde foto. Ingeklapt... Achterover geslagen. Het terrein uh, van het mediacentrum uh, is afgesloten, er kunnen geen auto's meer uit. Maar het probleem is ook dat er uh, blijkbaar ook moeilijk auto's in kunnen. En ook uh, die ambulance dus moeite heeft uh, om, om hier te komen. Maar hij ligt hier dus in alle stilte, in zijn, uh, zijn maatkostuum. met zijn benen onder zijn, uh, onder zijn rug. En uh, er zit weinig beweging in, er zijn vier mensen die nu uh, om hem heen staan... En uh, bezorgde gezichten, heel veel bezorgde gezichten. Uh, dank je voor dit moment, Floris Harm. En wat een chaos was het, uh, ja. ook in de uitzending Dat van het Radio 1-journaal. Het is hier allemaal vlakbij gebeurd. Floris, waar ben jij nu? Nou, ik sta nu bij de ingang van het Mediapark. Uh, wat dus, zeg maar, de ingang is naar alle verschillende gebouwen van de omroepen. En het hek is hier uh, gesloten, de bewaking... die. Ik loop wat paniekerig in de rondte en ondertussen staat er een uh, ambulance voor het hek dat nog dicht is. Uh, en dat uh, ja, hopelijk elk moment open gaat om uh, de gewonden te, uh, uh, op te vangen. Hoe ziet hij eruit? De ambulance? Geel. Nee, de, de gewonden. Ja, nee, de gewonden. Ik heb geen flauw idee. Ik bedoel, er, is, er is grote verwarring hier, want het hek was geloof ik net dicht toen ik hier aankwam. Niemand okay. wist überhaupt dat het om Pim Fortuyn ging. Ik herinner me dat ik juist tijdens dit deel van de uitzending naast Fortuyn stond. Zacht fluisteren in de telefoon. Schakel naar mij. Kom maar. Schakel maar. Kom maar. Ik sta bij hem. Hij leeft nog. Hij ademt nog. Kom maar. Ik denk dat ik het te zacht zei. De regisseur hoorde me toen niet... Even later wel. Wat zie jij daar bij jou? Er zie ik een grote ambulance staan en nog een uh, politieauto daarvoor. En daarachter, we zijn nu op afstand gezet, daarachter ligt uh, Pim Fortuyn in het bloed. Hij is drie keer uh, geschoten. Wordt hier gezegd door mensen die, uh, die in de buurt waren op het moment dat het gebeurde. In hals, borst en, uh, en hoofd. En uh, uh, dat liep... Uh, nou, een minuut of vijf geleden, toen ik uh, nog dichterbij kon komen, liep er, stonden er mensen om me heen die aan het roepen waren... Pim, Pim, Pim, blijf nou, Pim, blijf luisteren, Pim, blijf bij ons, Pim. Nou ja, in opperste paniek, want het is... Echt waar, ik bedoel, je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar het is echt waar. Er zijn dus minimaal drie schoten in uh, Pim Fortuyn, uh, gelost. De man die het gedaan heeft, ervan uitgaande dat de omschrijving van de mensen die ik net sprak, uh, klopt. De man met een baseballpet die het gedaan heeft, die is, uh, die is weg. Maar Joris, weet jij of hij nog leeft? Nou, hij leeft dus nog wel. Uh, althans, uh, toen ik uh, drie minuten geleden erbij uh, weggehaald werd. Toen leefde hij nog wel. Hij bewoog nog een klein beetje in de, de plasbloed uh, om hem heen. En mensen probeerden hem dus. Uh, probeerden met hem in gesprek te blijven. Want zij dachten natuurlijk: als we met hem in gesprek blijven. dan weten we in ieder geval nog uh, dat hij leeft. Hij moet. Uh, als we blijven praten, dan, dan, dan blijft hij ook ademen. Uh... Ik volgde Fortuin deze dagen. Als tijdelijk verslaggever in Den Haag was het logisch dat ik de partijen van buiten deed. Van buiten de gangbare politiek, Leefbaar Nederland, LPF, reactie hier, reactie daar. En vooral met open mond kijken naar wat er gebeurde in de Nederlandse politiek. En bij hem, als ik aan hem denk, zie ik vooral zijn ogen. Die ogen die vol vuur konden zijn in een debat of in een gesprek. Die ogen die boos konden zijn. U weet het allemaal zo goed. Meneer de journalist, zoek het eens een keer uit. En nog een keer, en nog een keer. U bent zo ontzettend vervelend bezig. En nog een keer, en nog een keer. Hoe komt u daar daar? Einde interview. Ja, maar elke keer als het is. Die ogen wordt dan die zacht weg. konden zijn. Dat hebben we dus klaar, straks op het journaal. En die ogen die vrolijk konden zijn. Ga ik naar die verkiezingen weer? Ik denk het naar wel. deze wel. Het, het wordt gezellig en doet ook niet Het was Fortuin in 2002. Hij bepaalde de campagne. Zijn ogen als koplampen en veel andere politici als bange konijnen gevangen in zijn licht. Maar het was wel Fortuin alleen. Nauwelijks een organisatie om hem heen. Fortuin alleen. Zijn ogen. Ik zie ze zo voor me. Zijn ogen ook op 6 mei. Even na 6. Ogen vol berusting. Met twee vrouwen over hem heen gebogen die hem in leven proberen te houden. In leven proberen te roepen. Pim, En de berusting die uit zijn ogen spreekt. Een berusting die later door Albert de Boy genoemd wordt in een heruitgave van een boek van Fortuin. Maandagochtend 6 mei meldde de Volkskrant, zo schrijft de Boy, dat als er die dag verkiezingen geweest zouden zijn, Pim 38 zeters zou behalen. Ik belde Pim op om hem dit nieuws te vertellen. En toen ik was uitgesproken, riep hij, dan is dit het moment om te stoppen. Ik heb het signaal afgegeven en Nederland moet maar zien wat het ermee doet. Ik voelde zijn angst en vertwijfeling. En begreep dat deze verantwoordelijkheid loodzwaar op hem drukte. En hoe wij ook probeerden hem te steunen... zijn eenzaamheid was onbeschrijfelijk groot en bijna niet meer weg te nemen. Albert de Boy, Eenzaamheid in berusting met een echo van de vrouwen op het parkeerterrein. Gaat u niet blijven Kom maar hoor. Blijf erbij. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Ga nog even door. Pim, nog even. Afrol, jongen. Later kwam de ambulance en weer later moeten zijn ogen gesloten zijn. Nederland moest maar zien wat het hiermee zou doen. Tien jaar later... Het werd gemaakt door Joris van de Kerkhof. Fortuin is vandaag herdacht, is een kerkdienst gehouden... en hij heeft de Pim Fortuin plaatsgekregen... in een klein stukje van de Korte Hoogstraat in Rotterdam... waar ook een beeld van hem staat sinds 2003. Een van de thema's die Fortuin vaak benoemde... was de kleinschaligheid, terug naar de kleinschaligheid. De wereld was, vond hij, veel te groot en veel te anoniem geworden... Dat is een thema dat nog steeds heel actueel is. Veel mensen houden zich daar mee bezig tegenwoordig in, in de voeding. Bijvoorbeeld, je weet waar de producten vandaan komen. Maar ook bijvoorbeeld in het design en in de kunst. Vandaag een kunstenares, designer, wiens werk één centrale vraag heeft. Waar wordt alles van gemaakt en waar komt het precies vandaan? Ze heeft bijvoorbeeld een varkensboek gemaakt, waarin ze het varken helemaal ontleed heeft. Ze werkt met wol, ze werkt met vlas, ze heeft exposities in New York, in Londen, Tilburg, Middelburg. Ze is 32 en ze heet Christine Meijndertsma. Corinne van Hoeven trok met haar op en maakte de documentaire van vanavond. Vlas is een blij gewas. Ik vind het ook altijd best wel gek als mensen zeggen uh, dat ik een kunstenaar ben. Of, of bijvoorbeeld uh, niet begrijpen wat een ontwerper eigenlijk doet. Omdat uh, ik denk, ja, we omringen ons allemaal met eindeloos veel producten. Waar denk je dan dat dat vandaan komt? Iemand moet dat toch bedenken? Dus dat vind ik dan al uh, heel verbazingwekkend. Nou, ik denk dat Christine wel iemand is die eigenlijk heel nog heel puur wat wij misschien uh, op een verkeerd moment naïef zouden noemen... maar die eigenlijk heel mooi, puur, oprecht, oorspronkelijk naar dingen kijkt. En dan ook heel nieuwsgierig is. Het uiteindelijke product is het resultaat van, van heel veel onderzoek. En dat onderzoek hoef je niet te weten om het product goed te vinden. Maar als je het weet, dan zie je het ook terug in die, in die producten. En ik denk dat dat een kwaliteit is van Christine die echt maar heel weinig mensen hebben... Ik heb eigenlijk maar één groot thema en dat is waar worden dingen van gemaakt en door wie en van welk materiaal. En uh, dat kan eigenlijk twee kanten op werken. Dus ik kan of een, een onderzoek doen naar een bestaande situatie van een product zoals bij dat varkenboek. Uh, maar ik kan ook zelf een product ontwikkelen en dat is eigenlijk precies andersom. Want Dan ga je iets maken juist helemaal vanuit de grondstof. Dat is wel de, de basis van alles wat ik doe, grondstoffen. Een designer-ontwerper is ze, Christine Meindatsma, 32 jaar jong... en nu al iemand die als een groot talent gezien wordt. Al in 2004 bekoop haar een soort ongenoegen over het zomaar kopen van spullen... zonder te weten waar het vandaan komt. Daar bracht ze verandering in. Zo ontwerpt ze sinds ze in 2003 van de Design Academie afkwam... van allerlei natuurlijke materialen, objecten voor haar project VLOX zoals een lamp die ze van touw maakte en een poef die ze van wol breiden. Ook ontwierp ze het boek over een ontleed varken, PIK 05049, dat ook in het Museum of Modern Art, het MoMA, in New York werd opgenomen. Hiervoor kreeg ze in 2008 onder meer de Dutch Design Award en in 2009 zelfs de Deense Internationale Design Indexprijs. Zo besteedt ze jaren aan onderzoek voordat er een product uit de voorschijn komt. Bijzonder is dat ze nu al twee tentoonstellingen heeft. Eén in Middelburg, een tentoonstelling over vlas, waar ze van een historisch linnenhemd een moderne versie heeft gemaakt. En een grote overzichtstentoonstelling in het Textielmuseum in Tilburg... waar ik haar ook ontmoette al lopend door de museumwinkel. Het zijn acht theedoeken en dit zijn servetten. En twee sets oké. Okay. Ja. En u verkoopt deze weer in het museum? Ik verkoop deze weer in het museum, ja. En loopt dat een beetje? Ja, dat loopt uh, echt heel erg goed. Ja. Ja? De boeken Pig bijvoorbeeld hij is niet aan het slepen. <laughs> ja, dat is echt heel leuk. En komen mensen dan uit het hele land hier? Ja, ze komen overal vandaan. Echt, het is de laatste maand zo druk hier. Dat is echt uh, ja, een topper gewoon. Het is een topper Dag. omdat zij voor het eerst eigenlijk exposeert hè? met een eigen... Ja, met een eigen met tentoonstelling, dat is ook zo. Ja. Dus dat is ja. echt... Uh... Je bent een feestje. al heel lang kind aan huis, toch? Ja, ja, ja, want ik ben al sinds ik nog op school zat. Dus in mijn tweede jaar maak ik hier dingen in het uh, lab. Want je hebt op de Design Academie in ja. Eindhoven gezeten. Ja, en dat is natuurlijk best dicht bij Tilburg. Dus als je dan iets met textiel hebt, dan kom je vanzelf wel uh, in het textiellab terecht. Dus het voelt ook wel een beetje als thuis hier. Dus het is ja. ook echt een hele fijne ja. plek om dan zo'n tentoonstelling uh, te maken. Ja. En waarom ben je hier? Om um, de eerste linnen, theedoeken en servetten, die echt af zijn voor de winkel af te geven. En eigenlijk een beetje te laat. De tentoonstelling is al een tijdje open, maar nu zijn ze eindelijk uh, klaar. Laat klaar. Het dessin van hoe het geweven is laat zeg maar zien iets over het proces van linnen verbouwen. Dus dit is zeg maar toen het linnen nog op het land stond. Mm -hmm. En er zit een QR code op. Als je die scant, dan zit je ook meteen in het filmpje van dat moment. Dus dan ben je meteen bij het plukken of bij het uh, het dauwrood, zoals dat zo mooi heet bij het uh, linnen zaaien, of het zaaien. Dus zo zeg maar: elk heeft een eigen dessin en verwijst ook naar een uh, ander moment. Maar je ziet ook bijvoorbeeld het hele, ja, dit is zeg maar de flevol het hele landschap zit er echt in geweven. Heel onnozel, maar hoe doe je dat scannen? Ja, een QR-code kan je met, als je een smartphone hebt, dan kan je hem daarmee scannen. En dan gaat hij direct, uh, leiden je, zeg maar, naar een filmpje of naar een website. Of, dus dat hebben we eigenlijk. Dus er zit eigenlijk informatie besloten in die, in die uh, decoratie. Zullen we verder lopen? Ja, ja we moeten misschien even de in. Oh ja, Ik zorg. Okay. Zo snel mogelijk de rest. Dat is dan. wel fijn, want we staan er allemaal op te wachten. Ja. En we hebben beloofd het eind van de maand binnen was, dus uh, aan de meeste planten. Ja, ja, ja. Ik doe mijn best. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt. Doe, doe. En nou heb je even gekeken naar vlas hoe dat mm -hmm. verbouwd wordt. Ja. Daar staan natuurlijk ook een heleboel jonge mensen van jouw leeftijd, 30 jaar, helemaal ja. niet bij stil, denk ik. Nee, vlas is echt een totaal onbekend gewas geworden. dus Er zijn heel veel mensen die denken bijvoorbeeld dat uh, linnen dat dat een bepaalde kreukelige katoen is. Terwijl linnen is echt een ander, andere grondstof, is een heel andere plant. dus uh, Het verbouwen van vlas is bijvoorbeeld veel milieuvriendelijker dan het verbouwen van katoen. En je kan het lokaal doen. Dus er zijn heel erg veel voordelen aan verbonden. Maar ja, als al mensen al niet weten wat het is... dan moet je eigenlijk helemaal bij het begin beginnen om dat uit te leggen. En dat ben je dus gaan doen? Ja, ja. Wat is het terugkerende thema in jouw werk? Kun je dat omschrijven? Het uh, terugkerende thema in mijn werk is eigenlijk... Uh, wat de waarde van producten om ons heen is. En ook wat de waarde is van hoe ze gemaakt zijn, de grondstoffen... en uh, wie eraan gewerkt heeft. Dus ik... Ik onderzoek eigenlijk, wat is eigenlijk een product? Wat betekent het om dat product te maken? Is deze tijd dan een andere als pakweg 30, 40 jaar geleden? Ja, ik denk dat wij wel in een tijd leven die echt zo overvloedig is... dat we eigenlijk helemaal geen idee meer hebben uh, wat die producten betekenen. Dus zeg maar, toen ik klein was, kreeg je nog één paar schoenen in de winter... En nu zijn producten eigenlijk zo goedkoop geworden. Hè? En dat nemen we eigenlijk... Ja, we vinden eigenlijk ook dat we daar recht op hebben. Dat, je, dat het logisch is dat we een tafeltje vijf euro kost. Terwijl het feit dat zoiets zo goedkoop is, betekent wel heel veel voor de mensen... die zich bezighouden hebben met het maken van dat meubel... maar ook met de grondstoffen van zo'n meubel bijvoorbeeld. En dat vind ik een heel interessant onderwerp om ermee mee bezig te houden. Omdat ik aan de ene kant vind dat we beter zouden moeten zorgen voor wat er achter het product ligt. Maar ik denk ook dat we producten meer zouden waarderen... als we dat zouden weten allemaal. Dus het heeft eigenlijk wel twee kanten op een functie voor mij. En zou je willen dat alle producten wat meer in Nederland gemaakt worden... dan in China, waar dat nu vooral het geval is? Ja, ja, maar ik heb eigenlijk voornamelijk een probleem met het idee dat uh, onze producten in China voor veel te weinig geld gemaakt worden. Dus dat mensen eigenlijk uitgebuit worden om producten voor ons te maken. En ik leef niet in de illusie dat wij al onze eigen producten nog zouden kunnen maken. En ik denk ook niet dat dat het belangrijkste is. Alleen ik denk wel dat het belangrijk is dat wij op een eerlijke manier die producten verkrijgen. En dat ze op een goede manier gemaakt zijn. Dus zeg maar de mensen moeten er meer voor betaald krijgen, maar ook... Uh, de grondstoffen die er in die producten zitten... daar zou ook veel beter op gelet moeten worden... wat dat betekent om die grondstoffen te verbouwen, te oogsten of uh, te delven. Dat is nu natuurlijk allemaal heel erg obscuur. En Dat kunnen wij ook niet zien. Dus het is, het is een beetje alsof er een soort gordijntje hangt... tussen de producent en de consument. En eigenlijk hebben beide daar baat bij... omdat de consument zich niet druk hoeft te maken over... Die betekenis, dus die kan goedkoop iets kopen, en de producent heeft daar baat bij, omdat hij eigenlijk ook vaak niet wil dat de consument weet hoe dat zit. Dus openbaarheid, ja, transparantie, ja. dat vind je heel belangrijk. En dat is mijn eindexamenwerk. Dat waren alle objecten die in één week op schiphol uit de handbagage zijn gehaald, dus, uh, scharen en messen vooral. Maar ook uh, gereedschap en uh, ja, allerlei. Al die verschillende kleurtjes. Je ja. moet even beschrijven hoeveel kleurtjes nou, er zijn. Uh, ja, we zien hier wel een stuk of 600 garen in totaal. Uh, ja, we hebben ze voor deze gelegenheid geordend op kleur. Uh, in mijn boek ja, staan er per pagina minder op een pagina. Dus je ziet ze dan nooit zo met z'n allen Mooi, uh, hangen. Mooi. Die werden dus allemaal op Schiphol uh, bij elkaar genomen. Uh, ja, in een week. Dit is, uh, dit is nog niet alles. Maar, uh... Ik sta vol bewondering te kijken naar al die scharen. Ja. Gekleurde schalen, grote, kleine scharen. Ja. Ja, je beseft nooit, als je één schaar in je hand hebt, hoeveel verschillende scharen er eigenlijk wel niet zijn. En hoe ook die scharen allemaal ontworpen zijn door iemand. En allemaal net anders. Hoe kwam jij nou op het idee om naar zo'n veilinghuis te gaan... om daar de winst van één week uh, nou, simpel op te halen? Nou, dit is mijn eindexamenwerk. En ik was toen bezig met het thema veiligheid en uh, beveiliging. Want dat was 2003. Dus toen was Nederland heel erg in de ban van uh, de moord op Infortuin. Dus je zag echt overal beveiligingsbedrijfjes uh, ja. uit de grond schieten. En de mensen waren heel erg in de ban van... Onveilig zijn en veilig geworden, had ik het idee. En je zag zeg maar, op wereldschaal ook natuurlijk na 11 september... dat uh, ja, het gewoon iedereen heel erg met mannen bezig was... zich te beveiligen tegen die uh, gevaarlijke ander. En ik had het idee, ja, werkt er eigenlijk die beveiliging allemaal wel? Of heb je daar eigenlijk iets aan? Of, of maakt het je eigenlijk nog veel banger dan je al was? Dus toen heb ik uh, bewijzen van onderzoek de hele opbrengst van één Week Schiphol gekocht. Want ik was erachter gekomen dat dat op een veiling dus verkocht wordt. Dat moet je wel achterkomen. Ja, en dat koop je dan blind. Dus het is best wel, je weet eigenlijk niet wat je, wat je gekocht hebt. En dan vervolgens kan je dat helemaal gaan uitzoeken. En toen bleek dus dat ik echt uh, 3264 objecten had. En dat er hele mooie dingen bij zaten. Vooral als je het gaat ordenen, dan zie je eigenlijk die schoonheid van uh, zo bijvoorbeeld hier. Een heel uh, simpel uh, aardappelschilmesje. Ja. Als je er één ziet, denk je, ja, een rood aardappelschilmesje. Maar als je al die rode op een rij legt... dan zie je dus echt allemaal mooie gradaties in rood plastic bijvoorbeeld. Allemaal of... verschillende kleuren, ja. hè? Die er dan toch tegenaan zitten allemaal, tegen ja. dat rode. Ja. Bruin een beetje. Ja, en roze en geel. Roze. En wat is die van jou? Want jij had ooit ook een... Ja, die zit hier niet bij, want die zat niet in die week. Dus dat was weer twee jaar daarvoor. Toen werd mijn, uh, mijn mesje ingenomen. Toen zei die persoon die dat innam... Dat is ook zonde, want al die dingen gaan gewoon naar het Waterloopplein. Dus daarom, dat zinnetje had ik altijd onthouden. En zo wist ik dus, er moet iemand zijn die die dingen verkoopt. Want ja. anders zou het nooit op de markt terechtkomen. Dus, uh, dit zijn dus twee boeken. Ik heb daar toen een oplage van duizend boeken van gemaakt. Ik had natuurlijk eigenlijk 3264 boeken moeten maken. Net zoveel als er objecten waren, maar dat durfde ik niet. Want het is best wel eng om je eigen boeken uit te geven. Ja, het eerste boek was dit. Ja, en ook omdat, omdat de meeste mensen zeggen dan... Uh, dan blijf je vast met een garage vol boeken zitten. Dus dat, je weet niet of je ze gaat verkopen of niet. Dus het idee was dat elk boek zeg maar, met een van de objecten ingezield verkocht werd. Dus waardoor al die objecten die geen wapens waren, ook weer gewoon gebruiksvoorwerpen konden worden. Mooi. Maar nu ben ik heel blij dat ik ze niet allemaal verkocht heb. Want anders had ik het nooit in toon ges had kunnen stellen. dan was alles al weg geweest. Dit is een deel van al die. Ja, in tota er zijn er dus duizend verkocht. Dus dit zijn ongeveer denk ik duizend objecten in totaal. Zo. Ik heb nog duizend andere dingen thuis liggen en misschien dat ik ze ooit nog wel allemaal ga verkopen. Maar nu ben ik eigenlijk blij dat ik het nog heb. En dat zit dus in, in tassen van mensen. Ja. Zelfs zo'n hele grote fiets. Ja, zo'n fietsketting ketting. is wel een beetje gek en er zit ook een hele grote bijl bij. Waarvan ik dan denk, dat zou ik ook niet Sorry. zo heel relaxed vinden als iemand nee. die naast me in het vliegtuig zat dat bij zich had. Ja. Ja. En je hebt er wat voor moeten betalen, neem ik aan. Ja, ja, ik heb er uiteindelijk iets van 700 euro voor betaald. En dat, Ik was toen aan het afstuderen, dus ik, uh, ik schaamde me er nou eigenlijk een beetje voor... dat ik er zoveel geld voor had moeten betalen. Omdat ik toen eigenlijk nog niet wist wat ik ermee ging doen. Dus nu, achteraf redenerend, was het een hele goede aankoop. En uh, is het ook met dat boek heel goed gegaan. Maar ja, toen ik in het moment zelf zat, heb ik het echt maandenlang... aan niemand durven vertellen hoeveel geld ik ervoor betaald had. Dus uiteindelijk was het dat ook wel waard. Ja, maar ja, dat meer weet dan. Je van ja, meer dan waard. Maar dat weet je van tevoren nee, natuurlijk niet. Nee. Kun je zeggen in het algemeen waar je de prijs die je gekregen hebt, waarom je die gekregen hebt? Ik heb eigenlijk vooral prijzen gewonnen met PIG uh, 05049, dus eigenlijk uh, voor het boek over het varken. En ik denk dat ik die prijzen heb gewonnen omdat het een heel uh, serieus onderzoek is waar heel veel tijd en aandacht in zit. Dat dat gewaardeerd werd en wordt. En ik denk ook dat het aansluit bij een soort bredere maatschappelijke behoefte... om uh, meer te weten over wat er eigenlijk gebeurt in die productenwereld. Dus waar dingen vandaan komen en hoe ze gemaakt worden. Ik denk dat dat wel aansluit bij een grotere uh, tijdsgeest. Want vertel eens wat er allemaal in staat als je het boek openslaat. Uh, ja, als je het boek openslaat... dan begin je eigenlijk eerst met drie soort grafiekachtige pagina's. Eentje is over het hele varken wat voor onderdelen daar allemaal um, uit het varken komen. Dus bijvoorbeeld het vlees, uh, spieren, botten, huid, het vet en het bloed. Uh, wat voor percentage dat inhoudt. En dan op de volgende bladzijde zie je een heel grote outline van een varken... met allemaal nummertjes erin. En die nummertjes die staan elk voor één product. Dus dat is een soort globaal weergegeven uit welk onderdeel van het varken die komen. En als je dan nog verder bladert, dan kom je eigenlijk in een soort... Um, meer een soort stamboom vanuit het varken opgesplitst naar al die onderdelen. Dus bijvoorbeeld naar de huid, naar de botten, naar het vlees. En dan vanuit daar weer helemaal naar, naar de eindproducten. Dus je kunt heel duidelijk zien... Uh, nou ja, een, een schuimpje is gemaakt van gelatine. Komt van, ja, het verbindt heel letterlijk die producten aan het varken. Okay. En daarna begint eigenlijk echt het boek pas. En dan zie je op elke pagina steeds een, een foto, één op één, van een uh, product of een materiaal. Daarbij een kleine uitleg wat het is. Noem eens vijf producten die erin staan. Uh, nou, er staat bijvoorbeeld kauwgom in. Uh, er staat wijn in, bier, aluminium, mal. En uh, schoentjes, uh, porselein, een hartklep. Ja. Dus mensen die zeggen eigenlijk, ik ben vegetariër... die kunnen ook zien dat er wel degelijk iets van het vlees gebruikt wordt. Ja, het is eigenlijk niet mogelijk om 100% vegetariër te zijn. Maar heb je dan niet vaak dat je denkt, de hele grote massa denkt niet zoals ik. Ik zou willen dat iedereen eens dacht zoals ik dat doe. Uh, nou, op het gebied van het vlees heb ik daar best wel vaak over nagedacht. Dacht ik, het is eigenlijk zo simpel om dat bio-industrieverhaal op te lossen. Als we nou gewoon met z'n allen niet helemaal zouden stoppen met vlees eten, maar gewoon in plaats van uh, vijf keer in de week twee keer. Ik eet al minder, maar bijvoorbeeld twee keer in de week vlees zouden eten en daar gewoon meer voor zouden betalen dan we nu doen. Maar je eet dan ook minder, dus dat heb je dan over. Dat zou eigenlijk het hele probleem opgelost zijn. Zo simpel is het. En dus dat hele onderwerp van het vlees is. Maar uiteindelijk ben ik me gewoon met planten bezig gaan houden... omdat ik het zo deprimerend vond dat wij als consumenten dus blijkbaar die dat hele kleine beetje geld waar het over gaat, want het gaat helemaal niet over hele grote bedragen, niet over hebben voor dat dier. Dat ik dacht ik ga iets anders doen. Want dat, uh, ja, het is eigenlijk zijn heel veel van die dingen vrij eenvoudig op te lossen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je van een heleboel dingen niet blijer wordt. Als nee. je dat weet. Want jij onderzoekt een heleboel. Ja. Daarom ben ik me dus met vlas bezig gaan houden. Want het is gewoon een heel erg blij uh, gewas. Dus Ik dacht, ja, ik kan bijvoorbeeld nog veel meer energie in dat verhaal over dat varken gaan stoppen. Waar ik eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk grotendeels een heel droevig verhaal vind. Maar ik kan ook heel veel energie gaan stoppen in iets waar ik echt in geloof. En daarom ben ik me eigenlijk nu voornamelijk met vlas bezig gaan houden. We lopen nu in het Zeelsmuseum, hè? Ja. We lopen op weg naar het vlas. Hier zit dus de tentoonstelling over het vlasproject waar ik mee bezig ben. En je ziet uh, grote rekken met allerlei dikte scharus. En uh, het hele proces van het vlasplantje tot alle vezels die eruit komen. En uh, je ziet linnen wat ik geweven heb. En een muur met verf die we gemaakt hebben van de lijnolie van de zaden van de vlasplant. En uh, in de achterste ruimte is een klein kamertje waar je allemaal mensen hoort vertellen. die iets te maken hebben met het vlas verbouwen. Dus nooit de boer en degene die het uh, wel van koopt. En, ja. Dus dat is uh, heel leuk. Het een vlas. En vlas heeft een bijzondere rol. omdat het vooral heel goed is geboden. Het vlas is een heel diepwolkend gewas. Wat zijn de reacties van de mensen die hier komen? Ja, heel goed. Wat ook wel leuk is omdat het in Zeeland is, is het ook heel erg herkenbaar voor heel veel mensen die het nog echt wel kennen van vroeger. Het wordt ook nog wel wat verbouwd. Dus uh, dat is ook leuk om te horen: dat mensen het ook uh, ja, een soort herkenning hebben en daarom ook leuk vinden om te zien. Dus voor, voor mijn generatie is het voor, en mensen die niet uit Zeeland komen, is het een heel onbekend terrein. Maar op deze plek past het echt, omdat ja. het hier zo geworteld is, zeg maar. Het is uh... niet kapot, niet oh. kapot, maar mevrouw. Het moet nee. hier nog een half jaar liggen als iedereen dat doet. <lacht> het is mijn enige blosje vlas van dat kavel. <lacht> ja, dat maar het is wel heel aanlokkelijk. Ja. Want deze bos ja. was bijvoorbeeld een hele mooie bos toen hij hier net lag. Ja. Maar Nu is er zoveel geaaid dat het een soort warboel is geworden. Maar dat wisten we wel van tevoren. Dus, ja. al, dus het is om een glazen kapper op te leggen. En dan ja, blijft het mooi, ja. maar dan kun je het dus niet... Dus ja, het is een soort uh, tussen kiezen tussen ja. twee goede eigenlijk. Ja. Uh, ja. Uh, je wil ja. dat mensen er een feeling mee krijgen met dat materiaal. Maar je wil ook weer niet het kapot maken. Dus het is een beetje een uh, ja, afweging uh, die je uh, Vandaag is het museumdag en het museum organiseert een hemdenfeest... naar aanleiding van een hemd wat ik voor het museum heb ontworpen. En ze hebben een heel mooi klassiek hemd in de collectie... en daar hebben ze een aantal verschillende van. En de vraag was eigenlijk of ik daar een moderne versie op wilde ontwerpen. Dat is hun vraag geweest? Ja, ja aan mij. Of, en of ik dat van mijn vlas wilde maken. Dus dan heb ik eigenlijk een systeem bedacht waarbij... Uh, omdat die hemden werden vroeger door mensen zelf gemaakt... En uh, het leek mij mooi om nu een soort van ook iets wat je zelf in elkaar kan zetten, maar dan niet met de nijmachine. Dus ik heb eigenlijk een soort tape ontwikkeld. Het is eigenlijk een plakband van het linnen gemaakt, waarmee je zelf een hemd in elkaar kan tapen. Dus het is echt een, uh, een doe-het-zelf project. En uh, het hemd is volgeprint en de tape is in allerlei soorten bindingen geweven. En, uh, en ook gekleurd sommige. Dus je kunt echt een vrolijke getaped hemd maken. Daar ben ik bij geweest. Ja, daar ben je bij geweest. In Tilburg? Ja. Als het goed is, is er iets van mij geprint. Maar ik kom een beetje onaangekondigd binnenvallen. Kijken of dat ook echt gelukt is. Hé, hey, ze zijn het nu aan het printen. Wat leuk. Te gek. Wat leuk. Moet je even vertellen wat, uh, ja. wat, wat ik zie? Ja. Wat je hier ziet is zeg maar het, ja, dat linnen waar ik eerder over vertelde van een kabel En het wordt nu geprint in hele grote kleurvlakken. En uh, daar wordt uiteindelijk een tape van gemaakt. En Het is een tape waar je echt stof mee kan uh, constitueren eigenlijk. Dus je kan echt een kledingstuk in elkaar zetten. Dat is speciaal voor het Sirius Museum dat ik dat ontwikkeld. Het is eigenlijk een soort plakband waar je gewoon echt een kledingstuk mee kan maken. En dat kan je dan ook wassen. En, uh, maar ja, het leek mij wel heel leuk om dat dan ook in kleuren te maken. Dus hier is die hele grote kleurvlakken, maar die worden later uh, in kleine rolletjes gesneden. Dus dan heb je echt een rolletje blauwe tape of een rolletje groen. Er komt ook nog een rood en een soort magenta. Dat kan je als soort plakband gebruiken. Ja, dat kan je gebruiken. als plakband gebruiken. Dat kan je dan later ook wassen. En dat bestaat helemaal niet. Nee, ik heb het wel in kleine stukjes gevonden om bijvoorbeeld iets te, te maken. Dus als je een gat hier door zeg maar. In Engeland heb ik het gezien, maar verder heb ik eigenlijk nog nooit uh, het op deze manier gezien. Ja, spannend. Gaat dit goed? Denk je dat dit met wassen goed gaat? Ik bedoel dat het niet heel veel inkt er vanaf gaat komen. Weet ik niet, die andere hebben niet zo'n grote vlakken gedaan, hè? Nee. Maar ik denk dat het op zich wel goed komt. Ja, het ziet er wel heel mooi uit. Heb je zelf gemaakt, dan moet het goed zijn hè? Oké, okay, daar komt het ook niet. Een andere kleur. Er komt Top, het he? geel en het oranje, rood, lichtbruin. Ja. Ik ben Thomas Eick en ik ben in 2007 mijn eigen bedrijf begonnen... waarin ik vormgevingsproducten uitgeef. Dus ik ben eigenlijk uitgever niet van boeken, maar van vormgevingsproducten. Ik heb het werk van Christine voor het eerst gezien in Tokio. Vreemd natuurlijk, omdat je als Nederlandse persoon... en zij als Nederlands ontwerper dat in Tokio moet doen. Dat was in 2004, geloof ik. Dat had zij een hele mooie tentoonstelling over uh, truien... die gebreid zijn met één schaap... Het heeft heel veel indruk op hen gemaakt. En toen ik in 2009 met touw wilde gaan werken... toen dacht ik, dat vind ik een materiaal wat bij Christine past. En heb ik haar gebeld of zij voor mij een collectie wilde ontwerpen. En als je nou moet omschrijven wat haar talenten zijn, wat zijn die dan? Dat is geen makkelijke vraag. Ik vind Christine heel erg goed. En wat is goed? Ik denk dat alles wat zij maakt dat dat klopt. Daar zit een, een begin in en een eind zit eraan. Ik denk, alles wat zij doet, komt vanuit een soort van interne behoefte, interne drang. En het is altijd integer. Ik denk dat dat wel de belangrijkste zaken zijn. En daarbij is Christine als mens gewoon ook heel erg fijn. Waarschijnlijk ook omdat ze zo dicht bij, bij haarzelf blijft. Ik kan gewoon heel prettig met haar samenwerken en... Als dat plezier in het werken er niet is, ja, dan, dan is zo'n project ook niet leuk. En volgens mij zie je dat ook altijd weer terug... in het uiteindelijke resultaat van de producten zelf. In het project, ook Inside, wat ik met haar gedaan heb, dat is het 2011. En dat zijn meubels geweest gemaakt door Roosje Hinderloper. Dat is een oude Friese fabrikant van, van gedecoreerde meubels. Ging Christine uh, op zoek naar een natuurlijke kleuring van het hout. En die meubels die werden in eikhout gemaakt. En in eikhout zit bij het puur toeval kwam zij erachter dat tannine kleurt onder reactie van ijzer. Want wat was er gebeurd in de plek waar ze altijd de houtstaaltjes ophaalde? Zag zij een, een eikenhouten plankje liggen met een zwarte streep erop... en ze vroeg, god, wat is daarmee gebeurd? Ja, zei die man, mijn collega heeft hier een, vannacht een spijker op laten liggen. Ja, en dan krijg je die, die, blauwe, die blauwe streep erop. En dat heeft Christine helemaal gebruikt... om die natuurlijke kleuring van, van de meubels van uh, Roosje lopen in die blauwe kleur te krijgen... Nou, zo'n klein facetje, dat even de plankjes ophalen bij de timmerman... je zou er zo aan voorbij lopen. Ik zou dat, denk ik, niet eens opgemerkt hebben. Terwijl zij, dat valt erop. ze praat erover en ze gaat ermee aan de slag... en ontwikkelt vervolgens een hele natuurlijke kleuring van het hout. Kastjes kastje staat op pootjes. In eerste instantie, als je vlug kijkt, denk je van het is een traditioneel pootje. Als je beter gaat kijken, zie je dat er een knop aan zit... die kun je opendraaien en dat die kastjes vier stelpoten hebben. Die kun je 40 centimeter hoger en lager maken... En dat is weer gebaseerd op het traditionele werk van de Roosje en de Lopen. Die zijn heel erg gedecoreerd met bollen en, en, en ribbels. En Christine zei, oké, okay, ik wil dat best laten tonen, maar ik ga ik zijn functie geven. En toen kwam ze dus op het idee om daar stelpoten onder te zetten. Dat is haar idee? Dat is haar idee, ja. Gaan we naar Boer Bos, of eigenlijk Paul Bos, maar hij heeft een bedrijfje dat heet Boer Bos. Hij heeft een kudde, schone bekerschapen. En we gaan naar hem toe om de wol op te halen die hij net geschoren heeft. En het is eigenlijk om zo'n poef van te maken. Het is een poef in de vorm van een bolletje wol. En uh, ik ben eigenlijk een poging aan het doen om een soort uh, verzameling te maken van deze poeven in allerlei verschillende wolsoorten uit Europa. En, uh, dus als ik iemand tegenkom met interessante schapen, genoeg om een poef van te maken, dan, uh, dan koop ik die wol. En dan ga ik dat proberen te wassen en spinnen. Dus we gaan vanmiddag wol ophalen uh, in de buurt van Schiphol. Ik wist wel dat hij schapen had. En toen zei ik, is het niet, uh, worden ze niet net geschoren? En toen zei hij, ja, en uh, wil je iets met de wol doen? Want uh, dat kan, dus zo doen. Uh, eigenlijk meer uit, uit toeval. Uh... Oké, okay, ontstaan. Ja. ja. Mooi. Nou, het schiphol uh, is duidelijk. Dat is duidelijk. <lacht> je hoort echt heel veel lammetjes zijn, hè? Je hoort heel hard te Hoi. De schapenhoeder. Oh, de ja. Maar ik denk niet dat er heel veel passen. Nee. De helft of zo. Zullen we eerst de wol in de auto proberen te zetten? Of zeg je van, ja, even kijken hoeveel erin past. Hoeveel is dit? Uh, dit zijn uh, pakken bij tien vachten. Als ik dit in één keer in de auto krijg, dan is dat wel genoeg. Dat is wel heel mooi. Hmm. Ach, ach, ach, ach. Zo. Ja, mooi als ik dit nou nog even open met de kat even Hallo, hey, Paul. Hoi Paul. Zij is blij met de wol. Ja, wij zijn ook blij dat het een goede bestemming krijgt. Ja. Hoi. Leuk. Leuk. Mooie dag. Ja, hè? Prachtig. Prachtige dag. Ottomannen ga je ervan maken, hè? Ja, ja. Wat is een ottoman ja. Een ander woord voor? voor een poef? Ja. poef. Het is altijd wel even afwachten of een bepaald soort wol ook een bepaald soort garen ja. kan worden. Zeg maar. Dit is best wel een dik garen. Dus hele fijne wolsoorten zijn daar niet zo geschikt voor. Maar volgens mij moet dit wel uh, gaan lukken. Zij moet het eerst gewassen worden in Duitsland. En daarna gaat het naar een spinnerij in België. Nou ja, ik wil eigenlijk even een goed camera standpunt ja. zoeken. Even bedenken hoe dat... Uh, ja. En verder, uh, nou, verder de wollen in de auto. dat was ja, het eigenlijk ja. alleen maar even een foto. En waar ga je een foto van maken? Ja, het <laughs> is eigenlijk nog geheim. Ja. <laughs> dus ja, ik wil je eigenlijk nog niet uitleggen waar ja. het voor En dan word ik nu wel heel erg Ja, ja, ja. Naar. Dat is ook de bedoeling. En samen bedacht, begrijp ik. Nee, nou, nee, nee, Christine heeft het al heel lang in haar hoofd zitten. Ja? En toen ze hier uh, kwam, toen uh, zag ze opeens in het landschap... Zag ze het object... <laughs> Waar uh, ze haar idee opeens kwijt kan. En uh, we willen er even gaan kijken om uh, daar elke week een foto te gaan maken. Ja. Oké, okay. dat mag gezegd worden. Elke ja, week een ja, foto week van week een maken. Foto. Dus we moeten eigenlijk vandaag de juiste positie bepalen. Okay, we moeten denk ik even met de auto. Jij bent als eh, enig kind opgevoed. Ja. Heeft dat ook consequenties voor de manier waarop je nu eigenlijk werkt? Want je wilt het liefst alleen werken. Ja. Heeft dat daarmee te maken? Denk je? Mm, misschien wel, maar ik denk eigenlijk dat het er meer mee te maken heeft dat als je enigst kind bent. dan. Uh... Ik ben bijvoorbeeld overdag vaak bij een oppasgezin geweest. En uh, ja, dat waren eigenlijk een soort uh, surregaat, broertjes en zusjes voor mij. En daarvan ben ik denk ik een soort professioneel koekoeksjong geworden. Dus ik kan me heel goed uh, in vreemde omgevingen uh, verhouden tot andere mensen. En ik vind het ook heel erg leuk om, uh, om steeds in nieuwe situaties uh, terecht te komen. Dus het benauwt me ook heel erg als ik elke dag dezelfde mensen zou moeten zien. Dus ik vind het heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen en dingen van hen te leren. Dus ik denk dat uh, ik juist meer een soort openheid aan dat enigszins kind zijn... Heb overgehouden. Maar dat ik het dus ook heel fijn vind om twee dagen in de week in mijn eentje in mijn studio aan het werk te zijn. Ja. Mijn man, uh, ja, dat is wel. Ja, dat is ook wel een typisch uh, eerste ja. kind. En hoe ervaar jij het begin van kunstenaarschap? Is dat voor de meeste mensen die dat willen makkelijk of moeilijk? Ik noem het Nederland even. Ja, ik denk dat het uh, moeilijker wordt voor beginnende vormgevers, kunstenaars, architecten, iedereen die in die creatieve. Uh, industrie beweegt. Wel moeilijker niet onmogelijk natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb het grote geluk gehad dat ik twee startstipendiums heb gekregen. En ja, dat is echt zo'n fijne basis. Het is voor jezelf heel veel geld. Maar eigenlijk voor een overheid denk ik relatief weinig geld. Dat was geld veel... Wat was het geld dat jij kreeg? Een startstipendium is 16.000 euro. Dus daar kan je eigenlijk een jaar rustig... Uh, je bedrijf mee opzetten. Dus onderzoek doe je. je. mag het zelf besteden zoals je wil. En dat is ook heel erg fijn. Je wint eigenlijk tijd om uh, na te denken en dingen te ontwikkelen. Mm. In tegenstelling tot heel veel mensen die denken... dat dat allemaal maar geld kost en niks oplevert. Het levert heel erg veel op. Want er zijn heel veel succesvolle Nederlandse ontwerpers... in de afgelopen jaren opgestaan. En dat startstipendium is daar gewoon een heel belangrijk onderdeel van. Dus dat zijn geen twee dingen die je los van elkaar kan zien. Nee, dus de nagalm is groter... Ja, zeker. Ja, al die mensen gaan gewoon naar bedrijven opzetten... geld verdienen, belasting betalen. Dus uiteindelijk komt dat geld gewoon lang en breed terug. Dus als je in het buitenland bent, dan vragen zoveel mensen zich af... waarom doet Nederlands ontwerpen het zo goed. En uh, als je dan uitlegt ja, hoe dat subsidiesysteem in elkaar zit... Dan, dan kunnen ze het bijna niet geloven. Maar dan snap je zelf ook waarom er zoveel Nederlandse ontwerpers... het internationaal zo goed doen. Okay, die ja. hebben allemaal zo'n goede start gehad. Ja, maar hoe zie je de huidige tijd... Ja, mager. Maar wat ik persoonlijk eigenlijk nog veel erger... Ja, ik bedoel, ik vind het natuurlijk erg voor mensen die dat geld allemaal nu gaan mislopen. Maar wat ik eigenlijk nog veel erger vind, is die uh, beeldvorming rondom die subsidiesystemen. Die echt totaal uh, ongegronde kritiek, alsof er allemaal zakkenvullers zijn... die uh, niks uitvoeren en niks opleveren vooral... Uh... Ja, die eigenlijk gebaseerd is op niks. En dat vind ik eigenlijk heel, uh, ja, heel jammer. Omdat ik denk dat... Um, ja, je hebt eigenlijk natuurlijk vooral cultuur en natuur die nu heel erg onder, uh, onder vuur liggen. Omdat je niet één op één kan bewijzen wat daar de economische waarde van is. Ik zag bijvoorbeeld in Chicago... hadden ze aan alle bomen in de straat hadden ze labels gehangen. Had een soort staats staatsbosbeheer van Amerika uitgerekend wat de waarde van die bomen was voor de huizen in die straat. En dat vond ik best wel interessant, omdat je dan eigenlijk heel letterlijk kan zeggen... ja, hier staat een boom, maar die boom die representeert ook deze economische waarde. En dat is best wel uh, ja, is natuurlijk een beetje een glijdende schaal... als je alles in, in getallen wil uitleggen. Maar het is wel, denk ik, uh, de kern van de waarheid... dat natuur en cultuur ook gewoon economisch heel veel waarde hebben. Ja. Het is dus in feite een brengen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Die Deense prijs, mm -hmm. dat was uh, 100.000 euro. Ja. Hoeveel hou ja. je daar nou van over? Nou, ik heb er ongeveer uh, een kleine 40.000 euro belasting uh, over betaald. En dat vond ik wel goed, want zo had ik zeg maar mijn startstipendiums weer uh, ingeleverd. <laughs> Het is wel een beetje jammer dat de Deense belastingbetaler dat dan weer uh, op heeft moeten brengen. Maar... Uh... Dat is nog steeds natuurlijk een enorm bedrag. Ja, daar kan je echt uh, lange lijnen uitzetten. Dan kan je echt nadenken over wat wil ik de komende twee, drie jaar doen... in plaats van hoe ga ik de komende half jaar doorkomen. En uh, ja, je kan het echt gebruiken om te investeren. Dus niet om het zomaar uit te geven en dat het verdwijnt... maar om het in te stoppen waar je vervolgens weer geld uh, mee kan verdienen. We zijn een van de rijkste landen van de wereld. Je hebt alle kansen... Die je wil, als je iets wil doen, dan kan je het gewoon gaan doen. En uh, toch heerst er een soort idee, ja, alsof het allemaal maar heel slecht gaat. En dat is eigenlijk helemaal niet zo. En jij bewijst dat het dus kan. Want je bent ja. ook begonnen als ja, met met niks. niks. Ja, met niks. Ja. Dames en heren, kunt u mij goed horen? <laughs> uh, heel hartelijk welkom uh, bij het Hembefeest van het Zuurts Museum. Uh, ik ga Christine gelijk uh, het woord geven. Dankjewel. Uh, nou, welkom op het Hemdenfeest. Ik uh, heb de afgelopen twee jaar heel veel met linnen gedaan. Ik, ik heb een tijdje geleden een kavel vlas gekocht. En ik ben dat vlas aan het ontwikkelen tot allemaal producten. En het Zeeuws Museum heeft me gevraagd, naar aanleiding van de tentoonstelling die hier is, of ik een... Dat is het. Heel simpel. Ja. Dus. Hoe vindt u dat? Ik vind het ontzettend leuk. Het is heel bijzonder. Ja, een mooie stof. Linnen. Het is een linnen en uh, ja, die weefsels die ze dan gebruiken nou, dat, dat vind ik heel leuk. Ja, dat is toch één, Of Hoe vind je dat? Al die vrouwen. Ja. Ja. Ja. Maar ja, het gaat goed. Er staan wel heel wat ja. he, nu intussen. Ja, je weet ook niet hoe moeilijk het is, wat je bedacht hebt, maar het ziet er wel uit alsof het gewoon wel goed, goed te doen is. Goed te maken. Hoe meer mensen erover meedenken, hoe meer, ding, hoe meer toepassingen ervoor denk Waar ben je, denk je, over 19 jaar? Nou, waar, om heel eerlijk te zijn, waar ik over 9 jaar ben, heb ik echt geen enkel idee van. Um, ik probeer net zoals in mijn onderzoek gewoon een beetje te gaan uh, met de stroom mee. En ik weet ook eerlijk gezegd niet wat er belangrijk is over 9 jaar. Want ik vind het nu heel belangrijk om me bezig te houden met, met grondstoffen en, uh, en productie. Methode, maar het kan best wel zijn dat er over tien jaar iets heel anders belangrijk is. En, uh, ja, dat is eigenlijk niet te voorspellen. Ook, ook niet hoe, toen het niet te voorspellen was hoe, hoe het internet, uh, hoe een grote vlucht dat zou nemen. En hoe internationaal we zouden zijn. Ja, waar we over tien jaar zijn, geen idee. Maar je blijft werken. Ook al komen er misschien kinderen ooit, want je bent ja. getrouwd. Ja, ja. Nee, ja, ik zal altijd wel blijven werken. Ik hoop eigenlijk dat ik uh, tot mijn uh, 99 e blijf uh, werken. Wat dat dan precies inhoudt, weet ik niet. Maar... Ja. is een blij gewas. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Corinne van der Hoeven. Techniek, Arno Peters, eindredactie. Ottoline Rijks. U kunt, dames en heren, naar het Oudax Textielmuseum te Tilburg. En daar kunt u haar overzichtstentoonstelling van Christine zien. Tot 3 juni en tot maart volgend jaar... loopt nog het Vlasproject in het Zeeuwsmuseum te Middelburg. En u kunt alles nalezen over haar op met een. Korte I En Christine met IEN. www.christienmijndersma.com. En wij zetten ook wel even een linkje op onze site van haar site. En onze site is www.hollanddoc.nl/slash radio. En op die site kunt u alles terugluisteren. dat in een grijs verleden van onze uitzendingen. U kunt reacties achterlaten op de uitzending. En u kunt een abonnement nemen op de wekelijkse nieuwsbrief. waarin ik van allerlei dingen gewacht maak. die wij gaan uitzenden. En die nieuwsbrief heet De Bijlo Past. Dames en heren, de geniale chaos van Boy Edgar. Orkestleider, arrangeur en Boy Edgar. Hij leefde van 1915 tot 1980. Die zette in de jaren 60 met Boys Big Band, de Nederlands Jazz, op de kaart. Hij werkte met internationale sterren, zoals Nina Simone, Ben Webster, Max Roach. En vriend en vijand typeren hem als een geniaal en chaotisch man. De belangrijkste Nederlandse jazzprijs is natuurlijk naar hem vernoemd. De Boy Edgar Prijs, de VPRO Boy Edgar Prijs. En deze prijs wordt de komende week voor de dertigste keer uitgereikt alweer... aan de beste Nederlandse jazzmuzikus. Maar wie weet eigenlijk nog precies wie Boy Edgar was... Radiomaker Frans Frank Jochemsen en jazzjournalist Marie-Claire Meltzer. Zij zijn gefascineerd geraakt door de man en zijn muziek. En zij besloten een radioportret over hem te gaan maken. En tijdens hun research vonden zij op een zolder een doos met ruw geluidsmateriaal... van de legendarische radiomaker Bob Oeschi. Hij was een, een documentairemaker, leefde van 1911 tot 1919. 95. En Ushie die heeft boy Edgar in de late jaren zeventig gevolgd... voor een portret dat hij om de een of andere onbekende reden nooit heeft afgemaakt. Maar die tapes die zijn een fantastische vondst. Uschi die volgde Edgar tijdens de repetities en live optredens... maar ook thuis aan de piano met zangeres en levenspartner Gerry van der Klei. En dat unieke materiaal dat is de basis geworden van de documentaire... die wij volgend jaar, volgende week uitzenden over Boy Edgar. Nou, laten we nou eens even naar hem gaan luisteren. Hoe klonk Boy Edgar? Dit is een opname uit 1965. I Remember Vienna. Het is opgenomen in Groningen tijdens een jubileumuitzending van de VARA. Laten we luisteren naar Boy Edgar. Volgende week, dames en heren, zijn wij er weer. Zometeen hier het journaal en daarna de sport, ik neem aan met Jeroen Stomporst... over uiteraard de ontknoping in de Eredivisie. Ja, wordt er geroepen. Het is inderdaad Jeroen Stomporst. Dames en heren, Boy Edgar 1965, I remember Vienna.